Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buana Kitoko. Congo en de Belgen met pardon. Congo, ja. 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk van België. En toch, je moet er niet geweest zijn om te weten dat wij, de Belgen, de nokko, de nonkels, zoals we daar nog altijd worden genoemd door sommige ouderen, er eigenlijk nooit weg zijn geweest. Economisch en politiek zijn we er onbeduidend geworden. Het is al China en Zuid-Afrika wat er nu de klok slaat. Maar de sentimentele roots liggen er nog open en bloot. Negen afleveringen lang neem ik je mee naar Congo, onze congo toen en nu. We zetten deze reeks straks in met Het Vertrek. Het begin ook Livingstone, I Presume. passagiers uh, Vliegen er vandaag mee? Vandaag voorzien we 140 passagiers. Dat is uh, previsioneel. Is dat uh, veel of weinig voor? Uh, dat is vrij laag. Uh, de lijn Kinshasa heeft een vrij lage bezettingsgraad. Uh, Hoe komt het? Ik denk dat dat te maken heeft met de politieke situatie in, in het land. Er zijn heel weinig toeristen die uh, Kinshasa aanvliegen. Dit aandurven. Ook, ja. Een uh, 140. Een aantal passagiers samen met de cargo die we aan boord zetten zou ons moeten brengen op een zero fuel weight van rond de 156 ton. Brussel-Kinshasa doe je vandaag met een airbus tegen een snelheid van 860 km per uur. Acht uur en vijf minuten later sta je op het hete en zinderende asfalt van de luchthaven in jelly. Dan begint het avontuur. Ik wed met jou voor een gratis ticket, zegt een veiligheidsagent van Sabena. Je landt ochtends om tien uur. Niemand waarschuwt dat je zult toekomen, wij niet, de ambassade niet... en we spreken af in Hotel Memling in het centrum van Kinshasa dus... twee uur later om twaalf uur. Je zult er nooit geraken. Hij kijkt met overtuigende ogen. Waarom niet, ik? Well, ze pakken je bagage af of gooien je uit de taxi of vergeten je gewoon. Om maar te zeggen, lieve luisteraar... Congo is niet gemaakt voor gevoelige zielen. Het is nooit anders geweest... Toen journalist Morton Stanley in 1871 naar de vermiste avonturier Livingstone begon te zoeken, bleven er duizend dagen later van de 356 dragers slechts een derde over. De drie blanke expeditieleden waren de een na de ander door ziekte of verdrinking omgekomen. Sir Maria Adonia de Pape vertrok op donderdag 16 september 1909 met de boot naar Congo vastberaden er zwarte zieltjes te gaan winnen. Na een maand en acht dagen komt ze aan in de havenstad Matadi. Om in het binnenland van de kolonie te geraken, heeft ze nog twee dagen met de trein, drie dagen met de boot en enkele dagen wandelen voor de boeg. Koning Boudewijn vliegt in 1955 naar Congo in een speciaal vliegtuig, dat spreekt, maar de reis duurt meer dan een etmaal. De ontvangst maakt veel goed. Buonaki roepen de kongelezeren de Vrijgezel toe. Mooie, blanke man. Boudewijn, dat is bekend, keert zonder vrouw terug naar België. In deze eerste aflevering van Buonaki hoort u de huishoudregentessen Bertha Eiken en Aline Boogaerts, pater Jozef Bolle, ex-ambassadeur Luc Putman, pater Paul Lissens, chef Gerards, gewestbeamte, Mark Deltour, leraar, Noël Nijrink, Zuster en lerares Adolf Verheide, chef Brugge en wegen en Daisy Verboven, de vrouw van een gewestbeamte. We hadden een, een grote behoefte aan de wereld zien, aan kennis maken met de wereld, aan haar trekken hier. Dat werd aangeboden, zou ik maar zeggen, aangeraden beetje zoals het nou gezegd wordt, je hebt een mooie toekomst bij het leger of zo. Hè. werd toen gezegd, je toekomst ligt in Congo en zo. En uh, we waren dan allebei nogal avontuurlijk aan gelegd. We werkten alle twee hier op een ministerie. En we vonden dat toch maar een saaie bedoeling van 9 tot 5, van 9 tot 5 voor de rest van ons leven. En dus uh, wilden we naar Congo. Je gaat zo het... Echt het onbekende tegemoet, hè. je weet niet, want, eh, want dan weet ik toch goed dat eh, sommige vriendinnen dan tegen mij zeggen, maar, maar waar, waar haalt het toch in, in je hoofd om, om naar Congo te vertrekken? En wat ga jij daar doen? En, en ga jij dat daar gewoon kunnen worden? En ik zeg ja, ik, ik hoop het dat ik het daar gewoon, ik zeg ja, en valt dat tegen. Het is getekend voor drie jaar, dan bijt ik drie jaar op mijn tanden. Ik zeg, en dan ga ik niet meer terug. En valt dat mee? Zo was het beter. We zullen wel zien. Ik zeg, ik weet, ik, ik ga het avontuur tegemoet. Maar uh, ik had er wel goede zin in. Ha, wij hoorden veel over Congo. En uh, de paters kwamen veel bonds thuis, ook de missionarissen. En die kwamen graag, want mijn vader die gaf altijd, al in die tijd was dat veel, 500 of 1000 frank. En zo, die vertelden dan, hè. ze kwamen altijd wat vertellen en zo. En zo ze daar stilletjes in hè. en kreeg jij zo grote personen voor u. En dan zeg gij als klein mannetje, en voilà, en dat, dat ga ik ook doen. Zo, hè? Zo, zo groeit dat eigenlijk. Dus zo langs die wegen, dat onze leven hier eigenlijk de mensen leidt zo, soms. Goh, ik was bitter jong. Bitter jong. Toen ik van Congo hoorde en zag ook in foto's, hè? met negertjes en zo meer, dat gaf me toch een gedachte om later zal ik misschien naar Komo vertrekken. overtrekken. Dan zat de goesting er al in. Zie je? Op school hebben wij geleerd dat dat een zeer, zeer interessant land was. Dat het, de Belgen dus een zeer mooi werk te wachten stond. En op dat moment ook dacht ik, misschien zal ik daar later iets kunnen bijdragen. Ja, dat was... Vooral uh, een land dat dan verschillend was als het onze. Uh, omdat uh, de mensen en de kinderen er vooral uh, zwart waren. En het moet ook uh, het beeld geweest zijn van een arm land. Dan gezien men ons niet alleen in de kerk, maar ook op school uh, uh, vroeg om uh, uh, mee te helpen... Uh, ...door uh, het, het, het storten van een bijdrage... ...en ook uh, er was daar het probleem van het, van het zilverpapier... ...dat men uit de chocolade uh, haalde... Uh, ...dat men vroeg te verzamelen voor uh, die fameuze uh, zusters... Uh, in, ...in de grote voordelen van, uh, van de kinderen. Dat, dat was voor de neigertjes, zeiden ze, zo, zo werd dat gezegd. Hè. Maar uh, verkochten zij dat... En kregen zij daar iets van, dat ze dan misschien terug smelten of ik weet, terug gebruikten. Ik, ik heb er geen gedacht van, ik zou niet weten wat dat ze daar toen mee gedaan hebben. Er was ook altijd dat, dat negerken dat in de winkel stond waar men snoep ging gaan halen en kopen. En men moest daar dan een, een, een centje in steken en dat was ook allemaal te voordelen van uh, dat verre, verre zwarte land met, met, uh, met uh, problemen voor... Uh de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dat herinner ik mij zeer goed. Niet dat ik veel snoep had natuurlijk, want het was in de snoepwinkel geloof ik. En ook in de, misschien wel bij de apotheken geloof ik, dat die beeldjes vooral verspreid waren. Ik geloof in Mechelen was er ene zwarte en dat noemden wij, chef, met nog iets bij. Of, en die verkocht ze van die zwarte bolla. En die kwam soms, want het was een klein dorpje waar ik woonde... ...en daar kwam die soms een keer, misschien één keer per jaar langs. En dat was een evenement als wij die zwarte zagen. Dat was echt uh, zoiets. Maar voor de rest, ik wist heel weinig eigenlijk over Congo buiten. Ja, die paar spreekbeurtjes dat ik destijds gegeven heb. Maar uh, de realiteit was toch heel heel ander dan dat wij ons dat voorgesteld hadden. Absoluut, ja. Ja, heel anders. Wij kenden eigenlijk maar Afrika van horen zeggen. We hadden nog nooit een voet echt op Afrikaanse bodem gezet. Dus wij kenden het land niet. Wij wisten alleen maar, kijk, jullie vertrekken naar de Shaba en jullie gaan werken in Luabo. En Luabo, dat was dus een dorpje werkelijk in, midden in de broezen. Daar was een normale school voor jongens en daar was ook. Een hospitaal waar mijn echtenode als dokter aan verbonden zou zijn. Maar toen wij daaraan kwamen, stelden wij wel vast, de school was er, maar het hospitaal was er niet. Ja, wij hadden eigenlijk niet zo'n fameuze voorbereiding gehad hè, op ons vertrek. Er was een dame die toen lessen inrichtte, maar een avondcursus van één week. En die was zo enthousiast over Congo, dat ze dus de toekomstige koloniale vrouwtjes, want we waren met z'n velen... en we waren allemaal zeer jong, een soort uh, voorbereiding gaf. Dus van, het is er en het is er zo, je moet daarop letten. En, uh, dat was vrij uh, aardig wat die mevrouw deed, tijd. Ik, ik heb daar een goede... Uh, herinnering aan. Zij had het dan vooral over uh, contact met, uh, met boys en met de bevolking en over het feit dat je moest proberen de taal te leren en zo meer en uh, over hoe het was van uh, door de broes te reizen. En uh, ook één avond kwam er een, uh, een dokter. En uh, die bereidden ons ook voor, vooral op het uh, moederschap in Congo, zou ik maar zeggen. Die zei dus uh, wat er allemaal kon gebeuren als je zwanger raakte. En, en ook zelfs wat je moest doen als je moeilijkheden zou hebben terwijl je in de broes was en er geen dokter voorhanden was. En, en zo meer. Tijdens onze opleiding hebben ze ons wat missiologische cursussen gegeven. om... Te proberen uit te leggen waar het zou om gaan als we in Congo zouden toekomen. Maar eerlijk gezegd was de realiteit toch anders, helemaal anders dan wat ik me had voorgesteld. Uh, maar we wisten wel al iets, hè, we hadden wel al de aandacht getrokken op heel wat punten. En vooral wisten wij dat. Uh, dat het anders zou zijn, dat die mensen een andere cultuur hadden dan de onze, een andere taal dan de onze, andere gewoontes. Dus dat we ons mochten verwachten aan een serieuze verandering. Dat wisten we wel. Maar hoe dat concreet er zou uitzien, ja, dat wisten wij niet. Dat hebben we dan ter plaatse moeten ondervinden. Op de koloniale hogeschool werden wij wel een beetje geïndoctrineerd daarin. Daarin werd ons bijgebracht en... Ze probeerden ons te overtuigen van het feit dat de blanke beschaving, de westerse beschaving, eigenlijk beter was dan die daar. Ja, en wij slikten dat, hè. Als je er niks van weet, dan zeg je, ah ja, gaan, wij gaan dus de beschaving brengen. Wij gaan orde brengen, wij gaan welstand brengen, wij gaan onderwijs brengen, dat ze geletterd worden. En ook, de, dat was de, de, de, de zaak van de missionarissen, ze gaan het katholieke geloof brengen, zie je Wij gaan naar Congo om zielen te redden en velen onze landgenoten gaan hun ziel verliezen. Er zijn er hier zoveel op het schip die daar gaan om de volle tucht te geven aan hunne driften en die al zo het grootste beletsel stellen aan de beschaving van Congoland door hun slechte voorbeelden. Wij bewonderen zeer dikwijls s'avonds de ondergaande zon die de zee met alle kleuren doorkleurt. De zee is dikwijls met een gouden boord omzoomd, terwijl nog allerhande kleuren op het water weerkaatsen. Ik zend met de laatste zonnestralen nog mijn groet tot u, en die schijnen mij uw ouderlijke zegen te brengen uit het verre Belgeland. Als gij de zon ziet, denk dan somtijds aan mij, want zij komt hier ook en nog veel nader dan bij u. Hij ziet dus dat de goede God ons gezegend heeft gedurende onze gevaarlijke reis... en ik hoop ook, lieve ouders en broeders, dat gij gezond, gelukkig en tevreden zijt over u en mijn lot. Verheffen wij dikwijls onze harten tot een hemel die ons wacht... waar Maria, de onbevlekte maagd, onze moeder, de deur zal openen. Lieve broeders... Vergeet toch nooit uw draaiwees die gij mij beloofd hebt ter ere van Maria en altijd zal zij u helpen midden in de vredegevaren die u omringen. In de zoete hoop, lieve ouders en broeders, dat dit nieuws u zal verblijden en aanmoedigen, bied ik u mijn beste groeten aan, als ook aan familie, vrienden en kennissen en schenk mij alstublieft uw zegen. Uw zeer verkleefde dochter, Sir Marie Adonie. We kregen een voorschot van 10.000 frank om onze bagage aan te kopen. En dat was toen eigenlijk een heel bedrag. En we gingen een uitrusting kopen in iets wat La Maison du Congo heette of zo, in Brussel. En we kochten tropenhelmen en tropen safari-jasjes. Uh, ja, je moest ineens een hele zomeruitrusting hebben. Er zat onder andere een uh, miskietennet in. Een moustiquaire, zoals ze dat bij ons noemden. Een, ja, een kakkie vestje, een kakkie broek, hemden, onderhemden en zo, die aangepast waren aan het klimaat. Een malbain, dat was een koffer die in de vorm van een bad was. En dat was bedoeld als je in de broessen ging reizen, dan werd. Die, die koffer volgegoten met water en daar kon je dan je inwassen. Dat was de Malbain. Iedereen had een Malbain in zijn, in zijn bagage. Daar stond een mand in, in die Malbain. En dan in die mand kon je het beste je borden en, en glazen vervoeren. Dat was omdat die mand een beetje veerde. Een paar boeken over moraal... Uh, over theologie, omdat we dachten dat we datgene misschien zouden kunnen nodig hebben. Achteraf is dat, is dat wel niet waar gebleken, maar de mens weet dat allemaal niet. Een paar leesboeken en dan, ja, uh, een paar spulletjes zo. En dat zal het zo ongeveer wel geweest zijn, denk ik. Ik had acht koffers, hetgeen dat heel veel was. Hè. Een halve menage zo. Hè. En dan uh, de boot op. Dat afscheid nemen, dat gebeurt op het laatste moment. Je weet al jaren vanuit de vorming dat een dag dat je gaat vertrekken, dat die komt. Je verlangt daarnaar. Die voorbereiding daarop, dat weegt niet zo zwaar. Het enige moment dat even doorweegt, dat is als je dan de laatste keer aan vader en moeder een kruisje geeft hè, en een kusje geeft en dat je dan afscheid neemt van de rest van de familie en dan weggaat. Zo. Dat is het, het, uh, ja, het moeilijke moment. Maar de voor mij persoonlijk, de voorbereiding daarop was absoluut niet moeilijk. Ik had er lang naar verlangd, ik had er naar toegeleefd. Dat was zo'n beetje het, uh, het realiseren van, van een droom, zou ik zeggen. Hè. Van een het begin ging dan heel de familie mee met de bussen. Om uit te wuiven, ja, kinderen, kleinkinderen, zo, zo naar Zaventem. En dat was een hele gebeurtenis, joh. Ah, ze praten daar nu nog van. Ja, die kinderen die waren toen maar kleine snotapjes, zo, hè Toen, voor zo'n klein, om zo'n vlieger te zien hè, vanuit Limburg, hè. daar zagen ze geen vliegers. Hè. Die, die, die hadden iets meegemaakt zo Allee. In Zaventem was natuurlijk de hele familie aanwezig: hè. vader, moeder, broer, zusters. Nog een paar ooms, een paar tantes, enfin, ik geloof dat ze er de twintig man waren, als ik vertrokken ben. En eh, van de ene kant is dat een grote troost om te weten dat ze daaraan geïnteresseerd zijn, dat ze nu alleen laten. Maar van de andere kant, hoe meer volk dat er staat, hoe moeilijker het is om weg te gaan eigenlijk. En eh, wel ja, dat was toch wel een, een indrukwekkend moment hoor. Dat, dat herinner ik me nog altijd nu, na zoveel jaren. Dat laatste moment, ja. Nog een kruisje, een kusje en weg. Op een boot die voer naar Congo, hij speelde op een bongo. In het combo van die boot, zijn trommeltjes waren niet groot, maar hij wist ze wel te roeren. De dansers op de vloeren, de cocktails in de maan. Cocktails in de maat en een mambo voor de ladies, een beetje koelte voor als het heet is. Aan de evenaar, ze maakten geen bezwaar, hij wist wel wat ze mogen, hij keek ze diep in ogen. ze vielen van de graan. En hij vaart naar de Seychelles, de feestlift te vervellen. Het lijkt wel op een bloes, waar blijft die laatste roes? Waar zijn nu al zijn lieven die hij eens mocht gerieven op de Congo-boom? speelde op een boot op een boot die voer naar Congo hij speelde op een bongo in het pombo van die boot zijn trommeltjes waren niet groot maar hij wist ze wel te roeren de dansers op de vloeren de cocktails in de maan vodka met om en een mambo voor de ladies een beetje koelte voor als het heet is aan de evenaar ik ben een jongen van acht. Bij ons op zolder staat het hoogst persoonlijke koloniale erfgoed van mijn moeder tussen de spinnenwebben te verkommeren. Zware metalen koffers waarop in witte letters Belgisch Congo staat geschilderd. Als je ze opent springen je vreemde werelden tegemoet. Je zet een witte tropenhelm op, je trekt een panje aan en het zwakke voorjaarslicht dat door het dakraam valt, wordt ineens een schroeiend hete tropenzon. Postzegels uit Belgisch Congo op verkruimelde luchtpost-enveloppes week ik los en krijgen een plaats in een album dat mijn moeder ooit zelf is begonnen. En dan zijn er de foto's. Ze ruiken naar palmbomen en zilte havenlucht. Foto's van mijn moeder, een jong, aantrekkelijk meisje dat ik nooit heb gekend. Ze ligt over de reling van de Congo-boot en mijmert over een wereld die ze nog niet kent. Ik was 24, dus... Jong en sterk. Een maand getrouwd. En eh, mijn moeder was zeer bedroefd toen wij vertrokken. Dat was aan het steen nog in de tijd in Antwerpen. Het was met de Elisabethville. En ik was heel blij van weg te zijn uit België, dat herinner ik mij nog. En we vertrokken toen nog met een van die Liberty Ships, heette dat. En de onze heette de Tervate. En uh, we waren nauwelijks aan boord of de, de mannen werden van de vrouwen gescheiden. We mochten natuurlijk samen eten en zomaar slapen. En uh, het uh, elementaire baden en dergelijke, dat moest in de, aan de vrouwenzijde gebeuren. Dus, hè. En dat was zeer onplezierig, want mijn man en ik we waren toch al een, een jaar getrouwd. Maar er waren ook veel mensen die pas getrouwd waren. En dat was dan een zeer uh, ja, voor die mensen treurige bedoening. En we waren nog niet in Tenerife of de meeste reddingsboten aan boord. Van die tervaten waren al in beslag genomen door verliefde mensen. <laughs> Enkele dagen na het vertrek was er in de golf van Gascogne een enorme storm. Mijn mijn echtgenote die nu, mijn ex-echtgenote is, die was zeeziek. En ik, uh, ik was niet zeeziek. En ik had een, een, een collega van de koloniale Hogeschool en uh, die was zeeziek. En zijn vrouw, die een heel mooi jong ding was, van, was niet zeeziek. Ja, dan kun je begrijpen wat er gebeurde. Ik, uh, wij gingen naar de bar en van het een kwam het ander en... Uh, die avond is uh, geëindigd in een reddingsboot. We maakten zo het zeil van een reddingsboot en dat was een zeer prettig einde, zie je. Dus. Maar het was geen goed begin voor mijn huwelijk. Ik herinner me nog, ik had nogal een warme tailleur aan. Hey. Ook weer zoiets. Ja, dat was het enige... Ja, uh, die tijd was dat zo. Had men een paar schoonzaken waar je mee wegging. En dat deden we dan aan om naar Congo te vertrekken. Maar dat was toen een hele warme tailleur. En ik weet dat dat verschrikkelijk warm was. Als we uit dat vliegtuig stapten, die hitte die kwam u tegen. En ik stond dan met mijn tailleur. Ze brengen daar de trap met uh, mankracht... Naar het vliegtuig, dat was nog niet gemechaniseerd zoals nu. En uh, ze zetten die trap daartegen en die deur gaat open van achter. En als, jij, als ik dan in die deuropening kwam en die warmte en die vochtigheid, dat viel zo op u. Oh, ik zeg, waar ben ik hier nu toegekomen? Wat heb ik hier nu uitgestoken om weer naar hier te komen? Mama, ja, Wat een oven. Ik zeg, hier is geen lucht. Dat raak ik hier nooit gewoon. Ik, ik vond dat verschrikkelijk. Die, die warmte die je zo in één keer binnenkreeg. Ik zeg, en is dat nu misschien hier ter plaatse aan, aan dat vliegtuig en rond dat vliegtuig? Ik, ik vroeg mijn eigen af of dat, dat overal zo zou zijn, maar dat was inderdaad overal. En dan, ja, dat zien. Dat zien van die zwarte, je komt ogen te kort. Hè. Iedereen is daar zwart, hè? En plotseling staat je daar en je zegt: Ik sta hier bijna als enige blanke. En ik kijk rondom mij en ik zie niks anders dan zwarte. Je denkt, maar die gelijken allemaal zo goed op elkaar. En die kan ze niet uit elkaar houden. Dat blijft me altijd bij. Hè? Dus die eerste, die eerste dagen dat je zegt: ik zit hier in een totaal andere wereld, dat zijn alle zwarten. Wat kom ik hier nu eigenlijk doen? Ik voer op een Franse stomer die iedere verrekte haven aandeed die ze daar ginds bezitten, enkel en alleen om, zover ik kon nagaan, soldaten en douaniers aan wal te zetten. Ik tuurde naar de kust, naar een kuststuren, terwijl die aan een schip voorbijglijdt, is als het overpeinzen van een mysterie. Ze ligt daar voor je. Glimlachend, fronsend, aanlokkelijk, majestueus, kleingeestig, onbeduidend of woest... en altijd zwijgend, terwijl ze niettemin lijkt te fluisteren... Kom en ontdek me. Deze kust was opvallend karakterloos... alsof ze nog altijd bezig was gevormd te worden... en maakte een eentonige en grimmige indruk. De rand van een reusachtig oerwoud, zo donkergroen dat die bijna zwart was... Afgezet met een franje van witte branding, liep Kaars recht, alsof hij met een liniaal getrokken was. Ver, ver weg langs een blauwe zee waarvan de schittering getemperd werd door een laag hangende nevel. De zon scheen fel, het land leek te glanzen en te druipen van het vocht. Wij puften voort, hielden stil, brachten soldaten aan wal, gingen verder bracht de douanebeamte aan wal, die tol gingen heffen in wat er uitzag als een wildernis. Sommigen van hen, hoorde ik, verdronken in de branding. Maar als dat zo was, leek het niemand ook maar iets te kunnen schelen. Ze werden daar eenvoudig overboord gezet en verder gingen we. De kust zag er iedere dag hetzelfde uit, alsof we niet vooruit gegaan waren, maar we trokken aan verschillende plaatsen voorbij. Handelsposten met namen als Grand Bassam, Petit Popo, namen die thuis leken te horen in een of andere platvloerse klucht, opgevoerd tegen een dreigend zwart achterdoek. Af en toe bracht een boot die van de kust kwam je even in aanraking met de werkelijkheid. Aan de peddels zaten zwarte kerels, van verre kon je het wit van hun ogen zien glinsteren. Ze schreeuwden, zongen, het zweet gutste langs hun lijven. Men neemt dus het schip in Antwerpen en vaart over de Canarische eilanden naar Lobito. En in Lobito komt men aan de kade en daar zwemmen de haaien in grote getallen rond het schip. Dat zijn enorme, reusachtige dieren, tot vijf, zes, zeven meter lang. De zee was groen, grijs, het water. En toen we de Congo-stroom eh, opvoeren, werd dat water bruin. En toen zag ik voor het eerst de Afrika, echt Afrika. De oevers die voorbij geleden als... Eh, in slow motion. En ik herinner me dat ik niet anders deed dan kijken. Ik lag uren uh, met mijn elleboog op de railing en ik keek. En op de kade, op de kade, daar staan de Afrikaanse mannen. En uh, die zien er zo schrijnend mager uit en onder voet... Dat mijn vrouw me zegt, hebben wij nog geld om terug te reizen? Want als we in Matadi aankomen en ze zijn daar ook zo verwaarloosd... dan wil ik daar niet tussen leven. En eh, het bleef niet bij kijken. Want eh, toen in toen nog, eh, Matadi... Eh, Matadi Namen we de trein en de bagage werd op de trein geladen. En kwamen we in wat nu Kinshasa zit, Leopoldstad. Want dat was precies één dag. Van zeven uur morgens tot zeven uur s'avonds. Dat noemden ze de witte trein van Matadi naar Leopoldstad. Dat is onvergetelijk. Dat klein treintje dat dus uh, van Lobito over Dilolo naar Katanga ging, Elisabethstad. Um, dat was onvergetelijk. Twee nachten en drie dagen toch, ja. Stof, we waren precies rooduiden als we zo in een, in een, in een dorpje toekwamen. En dat was natuurlijk een belevenis. Hè. We hadden er veel van gehoord en gezien op postkaarten en dia's. Maar als je dat dan zelf meemaakt, die geur, die Afrikaanse geur, die, dat Oud verbranden, die waar dan je in een dorp zo passeert. Dat is, je vergeet dat niet meer. En eh, ik herinner mij dat ik niet alleen zag dan, maar ook luisterde en rook. En ik weet niet of ik toen al van Afrika hield, maar ik was gefascineerd door dat werelddeel. Het was een soort voorgevoel dat het allemaal goed zou worden. Ze kwamen in Java en wij woonden, dat was zo'n 13 kilometer van het vliegveld. Dus 13 kilometer per auto. En uh, wat je ziet is volk: volk, volk, volk. En je komt van België, waar dat de straten. Begrensd zijn door de huizen. He. De straat is begrensd door huizen. Hinder die straten zijn begrensd door wandelende mensen, haande mensen, haande mensen. En ze gingen naar de markt en ze gingen naar de school. En ik weet niet waarover al dat ze gingen, maar ze, gingen, ze waren in beweging. En ze lachten in een vrolijke gezicht, met het heel de gezicht lacht eigenlijk. Dragen op Ja, die droegen van alles op hun hoofd. Vooral de mama's dan. Dus die vrouwen met grote mannen brood. Dus om, de markt, met grote mannen fruit en zo. Dat heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. En als ik aan Zaire, Denk of Congo, is het nog altijd de eerste beeld dat opkomt. Dus die rit, die dertien kilometer doorheen de mensen. Een mensenmassa, een vrolijke massa, allez, een bruisend leven. Ik zegt, ah ja, hier ga ik hard mee zijn. Eén ding herinner ik mij nog, dat uh, er kwam een. we legden aan ergens, ik weet het niet waar. Ik denk, uh, er kwam een brouwen langs, gevaren. En daar zat een, een negerin in en ik keek naar die negerin en zij keek naar mij en ze schoot in de lach. Dat was zoiets merkwaardigs. Ik dacht waarom lacht hij nu gewoon uit vriendelijkheid dat gezicht klaarde op met die uh, uh, blikkerend witte tanden in dat uh, donkere uh, glanzende gezichtje. En ik dacht ah, dat wordt goed. Iedereen kwam? Mee verwelkom. En de manier waarop dat zij mij verwelkom, dat was met de gewone dagelijkse dingen. En met arachide nood, en met banaan, en met een ghee, en met dijers, en met fruit, en met en van alles en nog wat. En je zit dat zo welgekomen dat je eigenlijk je emoties moet bedwingen. Maar geweldig welgekomen. Ongelooflijk. En uh, ja, je geeft ze een hand, maar ze nemen uw hand, het is een hand. Dat is zo gemeend, dat welkom. En er was daar uh, op de parochie een, een Zairese, pater Schutist. En die kwam dus ook. En die zei, zuster, het is mij een waar genoegen u te mogen welkom geven. En je verschiet u dood. Hij zegt, hier, zo'n mooie Vlaamse zin, ik zou het zo schoon niet gezeid krijgen. En die kwam je verwelkomen. Dus heel die dag was er volk en nog volk om te zeggen dat je daar welkom was. En je bent nu bij ons en je moet bij ons thuis zijn en je zult hier thuis zijn. Ik was er thuis. Hoor. U hoorde Wana Kitovo, Congo en de Belgen. Kunt Bonaki Toko herbeluisteren via podcast en clara.be We blijven muzikaal nog even hangen in Congo met Papa Wemba en zijn Bakala Diacuba. Daarna horen we Ray Lema helemaal alleen aan de piano met een fragment uit zijn mooie album Green Light. En tot slot horen we Balogie, een jonge kerel wiens roots zowel in Congo liggen als in Luik en Oostende. En die nu net voor 50 jaar onafhankelijkheid naar Congo trok om daar het mooie Kinshasa Sucursal op te nemen. Na komi sukamoka na money mo lingali kolo lokole kubeta bato maboko likolo. Senga, gana kende kimobembo na zongi namboka na komi sukamboka na money mo lingali kolo bunda ekubeta bato maboko likolo sangoya mbota manali bota ya shunguwe. Anna belemina kende kota la moana, nakouti moana mobala topoi maboko likolo, ele moya souda yampiko mo sala tatanangaye asalakara. Tatae, loti sangatan d'oto, nasangi komwa kope sa moana. Tatae, tata yo yo yo A pesa yata kumbona tatae doina yom ke kumbwa kumbona yeti kala Benediction ja papa na mama na ja wein, hè navin toujours pulli bénédiction ya papa na mama na ja wein go, hè navin na ons eliza laat zonder pinno. Motwa kokana tamba kosuke sae, zette nalo ni nalo pangoma, zette bimini nalo pangoma suswe, zette Combo na ngoshungoshungui Ho to akoka na tabako sukisa ye Kenina noni na langa. ngase te bimisi angona ropangomo suswe c'était engo combo na ngoshungoshungui Donc esse ni ezalite Ka moto a I know your families Until I yo. back to you While I gave eh, my mother And now your mother っていう power Tall then Kola eh, mama eh, mama nyondo se kwapa mona Temana yo e kinga mama elepe boto sie. Wana oti esengona kacha famiye. Mo temana yo e kinga mama elepe boto sie oa. Wana oti esengona kacha libota. Wana tia lo boko na sani ye. Asi polembe te pocha ona monoko e. Wana tia lo boko na sani ye ye. Asi polembe te pocha ona monoko. Essi swatile za la se bongo. C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Et si soit-il les ala, c'est bongo et c'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Et si sois-tu les ala, c'est bongo, c'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Tata eh, tata yo yo yo yo. C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Mama yeye, mama nyondo se kwa pomona u. Tata, yeah, yeah. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, confronter mes certitudes à la vérité des autres parler de soi pour mieux raconter les autres donc accepte mes contradictions Mais la peur me traverse à l'idée d'y aller Loin de mes certitudes, loin de la terre Ferme Mais la peur me traverse à l'idée d'y aller J'ai perdu pied en touchant le fond du problème. Avant de prendre le large, je voulais saluer ton courage, te rendre hommage Oui, gamin à charge, ça de quoi plomber Comme condamné au congé de maternité T'as repris tes études là où j'ai été abandonné Preuve qu'à 30 ans, la vie peut recommencer Que tu n'es pas que la remplaçante de ta sœur Car comme elle tu es unique Comme elle tu es exemplaire Mais il compare Les femmes à des demeures, T'as été une résidence secondaire Ma mère une garçonnière Derrière le mot coutume Tout se justifie Il a pris ton innocence avec ton nom de jeune fille Mais ton dévouement s'appelle du don le soir Donc sans remettre ici en cause sa foi Ce Seigneur que tu implores En fait il est en toi Le seul qui entend tes prières Le seul en plus de lois. En ben d'accord, de mes certitudes, loin de la terre, ver. En la gloire J'ai perdu pied en touchant le fond du pot. Mama Yamu, Mama Yamu, Mama Mama J'imagine la mer tellement paisible qu'elle se confond avec le bleu du ciel J'imagine la mer imprévisible, sous forte dépression comme le ciel Moi le fils se perd déboussolé sans aucun repère sur la terre-mère Je connais des tas d'autres cas isolés qu'ont voulu donner cher à leur chimère Mais la peur traverse l'idée d'y aller me manque, alors j'ai jeté l'encre, fatigué d'essayer de m'en convaincre, depuis que cette lettre a fait apparition, renforcer mes sentiments, pour ma mère d'adoption, mal le gosse, qui volait dans son sac à main, Copier sa signature dans ses bulletins, a menti pour un rien, son ce volatile, elle m'a donné des valeurs indélébiles, quand tant que noir on doit bosser trois fois plus, Que notre avenir est dans la Bible ou dans les syllabus Qu'on soit jamais égaux Même à compétence égale Si la liberté a un prix, celui du Minerval Vu d'ici l'Europe est un port de plaisance Où les bords se Ce qu'à à la place de la pense Et c'est franchement caricatural Comme les conseils des assistants sociaux Sur les familles monoparentales Celui qui reste tient les deux en le primordial, Comme dos à dos Kutoka, Sifuri Kwanjia, Tena, Kutoka, Sifuri